Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Reisorganisaties zijn bang dat veel mensen hun vakantie moeten annuleren. Veel landen willen alleen nog maar toeristen toelaten... als die in de afgelopen negen maanden nog een coronaprik hebben gehad. En voor veel mensen wordt dat lastig. Ook omdat de boostercampagne in ons land maar langzaam op gang komt. Volgens de reisorganisaties is dat de schuld van het kabinet, dus ze willen geld zien. Waarom zou nou die wintersport voor die kosten moeten opdraaien of die reisorganisatie? Ja, ik vind dat de overheid wat dat betreft nalatig is geweest. We hebben steeds geroepen, iedereen heeft geroepen, zie nu op met die boostercampagne. Dat is gewoon niet gebeurd. Dus uh, vind ik dat de overheid dan die rekening maar moet oppakken. Volgens hem is het hartstikke onduidelijk welk land welke regels hanteert. Hij hoopt dat er snel één lijn wordt getrokken. Het zal een van de belangrijkste videocalls van de dag worden tussen Joe Biden en Vladimir Poetin. De presidenten van Amerika en Rusland spreken elkaar over de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Correspondent Iris de Graaf denkt niet dat het een gezellig gesprekje wordt. Nou, Poetin heeft gezegd dat hij in dit gesprek garanties wil van Biden dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Dat noemt Poetin een rode lijn. Maar Biden heeft al laten weten dat hij niemands rode lijnen accepteert... en dat er zware economische sancties tegen Rusland op tafel liggen. Dus ja, ze staan lijnrecht tegenover elkaar vandaag. Het is nog maar de vraag of ze echt tot een oplossing komen. Rusland heeft veel militairen naar de grens met Oekraïne gebracht. Amerika is bang dat Rusland het land gaat binnenvallen. Het dodental van de vulkaanuitbarsting op Java is opgelopen naar 34. Zaterdag speelde een vulkaan op het Indonesische eiland... hete lava en as de lucht in... Tientallen mensen liepen brandwonden op en duizenden zijn op de vlucht geslagen. De slechtste slogan van het jaarverkiezing zit er weer op. En gehaktballenbakker Benny van Benny's Vleesservice mag zich de winnaar noemen. Hij bedacht de slogan, mijn ballen wegen 130 gram. Bij het AD vertelt hij over het idee erachter. Hoe slechter, hoe beter. <laughs> Want dat is ook reclame. Dat blijft hangen bij de mensen. En gezien de context van mijn werk, kan het, vind ik. Vorig jaar won een dierenrechtsorganisatie met de slogan... laat je poesje knippen bevoor, voor ze begint te wippen. Het weer soms wat zond is en gaat op vijf. Vanavond weer regen, in het noordoosten natte sneeuw... en morgen ook een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 3 kilometer file... tussen Beverwijk Oost en Knopentrot op De vertraging is 5 minuten. De N232 Haarlem richting Amstelveen is dicht door technische problemen... tussen de A9 en Aalsmeer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We hadden het uh, in het uh, vorige uur nog even over de hondenbelasting van meneer Heineken. Ik weet niet of we dat uh, nog verder moeten gaan Nee, uh, Het voortzetten, ging om dat, dat mensen gesprek... met heel veel geld, oh, dus ja, dat, een man, -man, dat, dat die vaak er bovenop zitten. Ja. Dat, dat, dat heb ik al een aantal keren mee. En dat snap ik ook wel uiteindelijk, want ja. je, je krijgt geen miljard bij elkaar door het gewoon uit te geven. Nee, nee dus je, moet, uh, je, moet een beetje, je moet blijkbaar een beetje... Maar Ik heb moet... niet gehoord dat Elon, Elon Musk uh, uh, al zijn huis uh, heeft verkocht. En die woont nu op... Uh, geloof ik, op Tiny kier... House? Ja die, doen, die, ja, die woont in een tiny house. Maar nee, het een tiny maar house. Wat heb het nodig? Ja, een beetje een beetje een beetje hebben allemaal zeven huizen in beetje een Ik ik ken ook mensen die hebben overal Ik ik zag een dat programma, dat tiny house wel leuk Dat is wel leuk. Dat vind hartstikke leuk. Mensen zijn zo blij en zo tevreden met. Maar Ger, ik bedoel, ik heb een huis met een tuin en gedoe en gezeik. en een schuur en een garage. Daar wil ik ook allemaal vanaf TCT natuurlijk. Ja. Ik wil gewoon een beetje. Maar zo'n tiny house is nog wel 40, 50, 40. Dus dat valt best mee. Valt best mee. In Japan is Ikea die verhuurt. Ook alweer. Ja. Ja, 77 euro per maand. Dat is best veel geld. 77 euro cent oké. Okay. Maar dan krijg je 10 vierkante meter voor. Kijk, dat is lekker. Kijk, studenten, studenten. Dan heb je pas over een kleine huisje. hè? Uh, ja, nee, in, in, in, in Amsterdam. past niet eens een bed in. in Amsterdam is Amsterdamse dat ruim hoor. Ja, maar, <laughs> ja in Amsterdam is ruim. Dan betaal je nee, wel 800, je, euro. En je zegt dat er geen bed in past. Hoe zit het dan in Denemarken met dat Ikea-verhaal? Want daar uh, dat, dat past het dan weer wel binnen, ja, toch? Dat zijn die ikea -taken. Maar dat zijn grote. Uh, ja, ja, dat waren ja, die winkels. Maar dit is in Tokio. Ja, 99 yen per maand. Nou ja, het kost helemaal niks, man. Maar nee, ik, erin, heb, ik, heb, ik heb. 10 vierkante meter, dat kan. Dat kan ja, nee, maar je hebt een tweede verdieping, daar moet je dan slapen. Nee, maar als je gaat kijken in de IKEA, dan hebben ze van die, van die proefopstellingen. Dat is ongeveer 10 vierkante meter. Er zit dan een stapelbed in, een ja. keukentje. Ja. Alles ja, zit erin, ja, hoor. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja, maar je kunt alleen je communiceren. Het? Nee, maakt nou ja... Voor jou is dat niet geschikt. Ja. Als jij gaat koken, dan kun je eigenlijk niet meer naar je nest toe... omdat je niet om kan draaien. Maar dit hoor. lijkt me een stunt <laughs> in plaats van een echte... Ja. ja, dan weet ik niet wat het is, maar ze hebben het... Uh, Jongens, ik heb uh, de de natuur, uh, 16 jaar in, in uh, Loosdrecht gewoond aan het water... in een klein huisje. Een ja. ja. klein huisje? En, Die, 10, 10 vier vierkante meter? Of? Nee, het was oh. wel iets groter. Ja. En ik denk uh, 60 vierkante meter en... en uh, uh, twee slaapkamertjes en een klein keukentje en ja, een klein huiskamer. Wat heb je nou, top, Wat heb je nodig? Ja, en dat ging prima. Nee, maar in de loop van je leven uh, ga je steeds groter wonen. En als je kinderen hebt... Uh, uh, uh, en op een gegeven moment kom je toch een blusje van, wat moet, ja. ik, wat moet ik met al die spullen? Nou, ik moet je zeggen... Ik woon nu in een, in een appartement. Appartement? Een appartement. Uh, wat ik heel prettig vind is dat het gewoon één uh, gelijkvloers. Uh, gelijkvloers, één etage. Je hoeft het allemaal niet te moeilijk te doen. Etage, appartement, appartement met een garage, garage, een <lacht> elevator, een <lacht> elevator, ook nog. En en, uh, uh, maar wij hebben dan uh, bijna 170 vierkante meter. Wat dat is best veel. Best veel. Dat is, een veel. is niet, het is niet een appartement. Wel. Ja, dat is heel en veel. Maar dat is wel lekker. Dan kun je een tweede blok in beginnen, man, die onder jou zit. Ja. Maar Nee, maar, nee, maar we, hebben is... nu, we hebben nu een soort... Maar dat zijn toch, 100, dat zijn toch 17 Ikea-kamertjes? Ja, ja, dat doe dan ja. ja. 17 maar wij, wij hebben een... 17 keer we hebben dan een soort sportkamer. Weet je, onder staat dan zo'n spinfiets. Ja. En dan, uh, nee, en dan... Ja, uh, met de spinner, hè? Ja, ik ben de spinner, ja. Hé, ah. ja. hey, maar jij bent nou over die tiny houses. Zou dat een voor niet zijn? Ik bedoel... Nee, ik ken iemand met een tiny house... en die wilde dat uh, uh, neerzetten ergens... maar die kreeg geen vergunning. Nee, en dat, dus die heeft uiteindelijk een tiny house... in een loods van een strandpachter volgens uh, mij neer moeten ja, zetten... Dat, dat omdat die geen vergunning kreeg om het tiny uh, house neer te zetten. Ja, maar ja, maar ja het is, ik bedoel, denk dat er op het strand zijn ook tiny houses. Dus dat tiny house. Ja, ja dat kon het allemaal wel. He. Ja, ja dat kan het ja, ja, Maar is voor wel. de verhuur, hè? Ja, ja. ja. ja klopt. voor de verhuur, dus wel even een ander... Ding. Nee, maar de, de, de jongeren die geen uh, onderdak kunnen vinden... die kunnen best in zo'n tiny house -tijdje staan. Is dit een tijdje zitten toch? Ik bedoel, waarom niet? Ja, nee, ik ja. vind ja. dat je groot gelijk hebt. Ik vind dat jij groot gelijk hebt, maar ja. ja. Maar Hans is meestal gelijk, hoor. Ja. Ja. Nou, misschien ik dat altijd even, even die nieuwe partijen zich dus daar een beetje op kan richten. We hebben ja. een aantal ja. nieuwe partijen in stand voor het leuk hoor. Hé, en hebben jullie dat... anders... Keihard nieuws over uh, de huurmoordenaar-site. Ken je dat of dus niet? De huurmoordenaar-site. Ja, er is een is wel... man in 2005 begonnen met een website. Uh, a Rentakiller of zo. So. <laughs> Rentahitman rent begonnen. Ja, begonnen. Als grapje <laughs> in 2005 die man begonnen. Mm -hmm. En daar kwam zoveel op af. Ja. Uh, dat die, uh, nou ja, hij dat een beetje schrapje opgezet. Op een gegeven moment ging hij die e-mails lezen. En daar kwamen er serieus mensen op af die gewoon. Ik <laughs> wil even mijn man om zeep helpen. Of <laughs> mijn broer die zit me in de weg. En hij heeft dus. Hij heeft dus op, dus op een gegeven moment begonnen. Een Canadese vrouw die heeft hem op een gegeven moment benaderd. Die wilde drie familieleden laten omleggen. Die is ook opgepakt. En die man die heeft dus gewoon 150 moorden ongeveer weten te voorkomen. Nee, ja. Omdat hij dat allemaal heeft doorgespeeld uiteraard naar de politie. Want er kwamen gewoon heel serieuze mensen op af. Ja. Ja. Maar hoe debiel ben je dan, joh? Nou, uh, dat, dat je denkt dat je... Even op in, je, hebt het, je hebt je hebt de, weet het, de Dark... Hoe heet het ook? De The Dark Web. De Dark Web. Ja. Daar kun je tanks kopen... en ook uh, cocaïne en huurmoordenaars vinden waarschijnlijk. Oh. Maar dit was gewoon een, een, een rentakiller... of rentahitter. Het oh. is gewoon een openbare uh, site. Hoe debiel ben je als je daar een mailtje in de Nou ja... Hoe debiel ben je als je daarmee begint met zo'n site? hij begon tot schrap. Ja, hij hij begon tot schrap. Ja, ja, ja. ja, het is een ja, Een beetje een schrap, maar goed. Dat, uh, Alles uh, begint, uh, begint als grap. Ik, ik, ik vraag me dan af wat hij dan uh, in de aanbieding had. Want dit bericht sluit er een klein beetje op aan... Want een man uit Maastricht die heeft zondag de politie ingeformeerd omdat hij dacht dat een vuurwapen gevonden hebben. Oh, ja, ja. Maar wat bleek daar het geval te zijn? Nou, als je dan vraagt aan iemand met, om even in het vorige bericht te blijven met een nep-site om iemand om te leggen. Dan moet je dus niet met een -gun aan komen aankomen zetten. Oh, ja, want, want ja, de politie dacht dat ze dus echt met een wapen te maken hadden. Maar het bleek dus een. Wapen van chocola geweest te zijn. Die, die, maar die zijn verraderlijk echt, hè? Ja, ik heb ja, ooit, ja, ja. Ik heb ooit in Frankrijk. de verkopen ze van het gereedschap van chocola. En dat ziet er echt uit. Later in die hele slechte show. Chocolade is er van gemaakt. Ik heb wel van die dingen meegenomen, vrienden. Ik kreeg je een hamer. En nou, je kon echt verschil niet zien hoor. Ja, daar is een programma van geweest. Ja, he. Heel slecht was dat. Show Zo zicht, Zo was slecht, was dat is slecht. Ja. Oh, oh, oh, oh. Nu, weet ik, nu weet ik ook waar Clint Issem mee geschoten heeft in, uh, de in de al chokogun. die films met de, de dingen. Ja, dat uh, lijkt mij ook. Uh, goed. I, uh, ja, toch you to, to maar een stuk muziek. Ja, gooi je wat muziek erin. Ja. Ja. Happy. In één keer. Ach, hé. Hey. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij gaan niet voor minder. Engels mannetjes. Alleen maar topmuziek, jongens. Hier bij ZFM. Tutu. <tied>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 even keurig netjes dit afkondigen... was SpendaBelle. En voor de mensen die al uh, weer mij geëpt hebben... wat had je dan na het nieuws gedraaid? was George Michael. Heb ik dat ook weer rechtgezet? Want anders dan... Maar ja, ja, dat is, is uh, wel maar, uh, heel mag je, is dat belangrijk. Waarschijnlijk ja. zijknummer dit. Maar dit geldt zeiden. Uh, uh, ja. Jo, heb man. jij nog... Uh, onwaarschijnlijk is je, is je een onwaarschijnlijk zijknummer. Haar ah, nou toch op, joh. Je begrijpt er niks van. Nee... Maar als wij bijvoorbeeld uh, David Bowie met More Than Love laten horen... begin je te stijgeren. Dus uh, dan, uh, dan zeg je ook... Oh, kan je niet een ander nummer draaien van David Bowie? Commerciële uh, jaren 80, 80, mukman. <laughs> Leuk. Leuk. <laughs> Geen onaardige jongens, hebben. ik ben daar bij leeg. Heel aardige jongens. Uh, aardige jongens. <laughs> ik, maakte, ik maakte toen een programma, dat heette de uh, Popformule. Oh ja? Uh, ja en, aardige gasten, hoor. waren het. Aardige gasten, ja. die kwamen er regelmatig. Maar er kwamen ook... Uh, en, en, en Linda de Mol presenteerde dat... Dus ja, op een gegeven moment had Linda, had, uh, uh, die was een beetje gek op uh, Martin Pello. Van, ja, dat weet uh, ik ook. Mark, uh, Mark, heet Mark, Mark McLaughlin heet hij eigenlijk. Ja. Ja, nou, ik ken hem als Marty Pello. Ja, dat is een artiestennaam. Marty Pello van uh, Wet Wet Wet. Dus die zat ook op een gegeven moment in het programma. En, uh, en uh, Linda had al aangegeven: ik vind hem zo leuk. Ja. <laughs> en uh, toen dacht ik: oké, okay, dat zullen we. En, en het uh, programma werd in de Escape opgenomen. En beneden in de Escape had je de, de, de, de kleedkamer en de, de make-up kamer. Ja. En op een gegeven moment zat Linda in de krulspelden. En, en nog niet in de maquillage. En toen zei ik tegen die pello over de, Kom even naar beneden. Ik nee, dat vals ook niet. Ja. <laughs> er zit een fan van jou. De presentatrice is een fan van jou. En uh, dus die naar beneden. Linda, zo nou. Ja. <laughs> die haat erbij. En het heeft ze, later heeft ze, dat, dat hele verhaal heeft ze in de, in de, in de, in de Linda. Ja? Heeft ze dus ja. dat als het getorgde. Mark, die was, uh, ik heb die man een aantal keren uh, ontmoet met zijn beentje ook. Want die ja. kwam, hij had een relatie met een vriendin van ons. Okay. En, uh, en met de Amsterdamse dame. En, uh, dus hij kwam heel vaak naar Amsterdam met zijn beentje. En dan hadden we een nevenwedstrijdje, Dat was heel leuk. Maar toen hadden we op een gegeven uh, moment... Um, op een gegeven moment was die vriendschap... Uh, hij kwam nog steeds als vriend naar Amsterdam. En die vriendin van ons was uh, uh, bij een plaatmaatschappij. Dus toen hadden we een presentatie van een nummer ergens van Piet Geels in Noord-Holland van Harry de Knaller. En een totale uh, onbekende... <lacht> weet je wel, Harry de Knaller. Harry en, de knaller. En, en, ja, ik weet niet meer hoe die man heet... maar echt zo'n zo Wolter Cruz-achtige figuur... Oh, voordat uh, ja. hij bekend werd. En, uh, dus wij naartoe. en toen zei Mark, waar ga je naartoe? Ja, We moeten naar de presentatie van een, van een, van een cd... Van, uh, van Harry de Knaller. Uh, nou, daar ga ik even mee. Dus die gozer ging mee. Die Mark ging mee. Dus we stonden daar en lachten, en een borreltje drinken. Blablabla. En toen zag je die mensen allemaal kijken zo... Dat is dus die gozer van Vegde. Echt om allemaal. Je denkt niet dat die gozer naar de perspresentatie van Harry de Knaller komt. wel. Oh nee, dat toch niet. Niemand geloofde dat het er was. Dat is echt hilarisch. Grappig. Een hele leuke fan, Mark. Ja, een hele leuke fan. Hebben we nog iets uh, te beleven op tv? Films ja. en dat soort zaken? Nou ja, ga maar even kijken. Uh, de komende week zelf, elke avond, of je zin hebt in een kerstfilm. Want dan kom je niet een... nou, <lacht> ja. jezus. Elke avond zijn er twee kerstfilms. Die ja, laat ja. ik even buiten beschouwing. Want over het algemeen zijn dat soort romantic comedy. Het komt allemaal goed onder de kerstboom.nl. <lacht> Succes ermee. Uh, vanavond uh, is uh, de vierde... Uh, de vijfde Jason Bourne film op televisie. Om alles negen bij Veronica. You Know His Name. Hmm. En dat is Matt Damon weer terug. Matt Damon heeft drie Jason Bourne films gemaakt. En die waren op zich allemaal best wel goed. De vierde was nog wat minder. Daar hebben ze Jeremy Renner voor gevraagd of die wilde niet meer. En hier is hij weer terug. En, uh, uh, als Jason Bourne in de laatste film. En die is nou, niet zo goed als de eerste drie. Maar hij is wel leuk om te zien. Met Vincent Cassel, vind ik een mooie acteur. En Tommy Lee Jones. Hij een asshole is me wel een goed acteur. Dus dat vanavond om half negen Veronica. Dat is echt een asshole, hè? Een enorme zakhooien. Die Jongen, die Joe's, ik heb er nooit iemand. Heb je wel eens ontmoet? Nee, nee. Ik heb hem gelukkig. Ja, hoe dat? Alleen maar slechte verhalen over die man. Ja, Jeroen die heeft met hem samengewerkt. Ja, die zei ook waarschijnlijk dat het Dat het zo'n verschrikkelijke, naar nare man was. Maar dat je zoveel kan komen nog, hè? Als lul. Ja, als lul van de week. Ja, helder dan. Oh. Dan gaan we morgen, morgen om uh, tien voor half elf. Shooter met Mark Wahlberg, Danny Glover en Michael Peña. Dus uh, Bob Lee Swagger. Hij was sluipschutter in het leger. En hij, heeft, uh, hij wordt teruggevraagd om, de, te helpen de, om te helpen voorkomen dat de president wordt vermoord. En dan wordt hij erin geluisterd. Nou, zo'n film is dat. En dan moet hij vervolgens moet hij zijn naam zuiveren. En Het uh, is wel een, uh, een leuke film. Mark Wahlberg. Als je verschieten houdt. En uh, dan gaan we naar de donderdag. Om half negen. Iets heel anders. British Don't's Baby. Dat is vervolg op uh, Bridget Jones Diary. René Zellweger in het vervolg met Colin Furter erin wat een leuke acteur is. Dus Hugh Grant zit er niet in in, deze, in het vervolg van uh, Bridget Jones, omdat hij vond het script uh, niet oké. Okay. Oké. Okay. Dat, ja, dat is grappig, uh, zoek het uit. Dus uh, daarin zit Patrick Dempsey, dat is een charmante Amerikaanse verliefd op woord. Ze is 43, weer alleen. En ze scharrelt met beide. En ze raakt zwanger. En ze weet niet wie de vader is. Nou, oh, de rest kun je wel. Ja, het is. Uh, Wat een prachtig verhaal. Britta ja. Jones Baby. Dat was een enorme kaskraker. Leuke film als je even nergens over naald denken. En dan gaan we naar de vrijdag. De vrijdag is een gevecht om half negen. Uh, er zijn drie films waarvan ik denk. Nou, als je zin hebt, ga je gang. De eerste natuurlijk Home Alone. Of voor de 46e 41 keer. De eerste met Macaulay Culkin en Joe Pesci. Ik moet altijd lachen, want ik hou van dat soort domme ja, films. Ja, ja. Dan om half negen Spike. Jackie Brown. Jackie Brown van Quentin Tarantino. Prachtig film met Pam Greer. Die speelt de stewardess die ingeschakeld wordt door de maffia om te smoggelen. En moet vervolgens de boel verraden. Robert De Niro, Michael Keaton, Samuel L. Jackson. Ja, het is een Tarantino om half negen Spike. Prachtige film. Als je hem nog niet gezien hebt. En tenslotte eigenlijk de allermooiste film... op vrijdagavond om half negen op net vijf. The Green Mile. The Green Mile met Tom Hanks... bewaker op Death Row. Met een bijzondere gevangene. Die, uh, die hele, ja, het is een geweldige film. Echt de meesterwerk. The Green Mile om half negen op net vijf. En dan ga ik er even naar Netflix. Mm -hmm. uh, Red Notice staat er nu op. Met Ryan Reynolds en Dwayne Johnson. En Gal Gadot. Een grappige film met uh, Ryan Reynolds als kunstdief. En uh, de rock gaat achter hem aan. Leuk film. Red Note is echt zeer vermakelijk. Uh, wat ik ook heel grappig vind, is uh, de filmdocumenten. War. V-O-I-R. Waar? Dat zijn allemaal. Herinneringen van mensen aan films. Dus het is een korte documentaires van Pakweg een ruim kwartier. En die gaan over iemand. Die gaat dan vertellen hoe, hoe Jaws haar leven heeft veranderd en heeft, Maar ook uh, Lawrence of Arabia. Het gaat dus om iconische films en wat dat met mensen heeft gedaan. En hoe dat grappig perspectief is. Aardig idee. Ja, ja, echt een hele, hele leuke uh, als je van film houdt, als je film liefhebber bent, kijk er even naar waar. Wow. En tot slot heb ik uh, uh, best wel uh, wat tijd vergooid. En ik vond het wel leuk, aan Dick Deeper. Ja, dat is een, uh, een, serie, een Duitse serie over de moord op een uh, vrouw van industrieel Birgit Meijer in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90. En die is na 30 jaar opgelost. En het is een krankzinnig verhaal als je dat volgt: met beschuldigingen over een weer en mensen die ze aan. en nou ja, met daders en, en het politiewerk dat slecht was. En de, de, de man van deze, uh, de, de broer van deze vrouw. Heeft na 30 jaar, kon het niet laten liggen. De politie gaf het allemaal op en hij heeft het zelf opgelost met een aantal mensen om zijn rij. Prachtig dik, dieper heet hij. Die. Het zijn vier of vijf afleveringen van 40 minuten. Je moet het wel even doorzetten. Maar hij is wel de moeite waard. Ik heb ook nog het. een mooie? Nou, vertel. Bombshell. Oh, wat gehoord? Ja, is dat niet met die drie dames die... Uh, ja, die Fox, sta, de, Fox uh, ja. News. Waar gebeurt het overal Vrouwen in de media ook niet? Ja, En, en uh, de, me de, uh, de directeur. Ja, heel erg me too. De directeur... Uh, um, of de directeur, ja, want was het, dus hij is een soort van CEO. Nou, waar hij zit hij? Uh, Op zit Prime. Op Prime. Oké, okay, ja. dan moet je wel een abonnement hebben, toch? Ja, kost, ja okay. uh, kost 5 euro, geloof ik. Ja, okay. Ik heb hem in de bioscoop gezien. Prachtig ja, film. Ja, Fantastische ja. film. En, en uh, ja, dat gaat echt over de media. En over uh, de, uh, wat, wat, een, wat een belachelijke uh, macht die mensen naar ze toe trekt. Maar ook wel en... met, met een paar, paar grote namen, toch? Ja, zeker. Uh, uh, weet uh, je uh, uh, uh, favoriet Nicole Kidman en uh, John Letho. Ja, John Littgoe. Ja, Lit -go. the World According ja. to Carp. Ja, Margo, ik zag hem ook, een Margo, Cliffhanger Margo, van Robby. de week. Oh ja, maar go Robbie, Nicole Kidman. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. En Kate uh, McKinnon. Ja, ja dat nou, is uh, echt een, een hele, echt een goede film. Ja, ik heb hem gezien. Hè, uh, en werd... ik vind het altijd leuk dat dit soort dingen waar gebeurden. En, en, en dat is. Ja. Uh, uh, het station uh, Fox was natuurlijk van uh, onze vriend Murdoch. Ja, er zijn ook een paar mietoetjes gepleegd. Nou ja, dat is ja, dit, nou vooral. Ja, dus dit vooral. Ja. En, en Murdoch heeft hem er uiteindelijk uitgemonzuerd. Uh, en uh, met 40 miljoen. En bedankt. En, ja. hij, zal, uh, en hij is uiteindelijk is hij van de trap gewoon thuis. Maar luister, je krijgt dus op het moment dat je dus aan, aan al je collega's hebt gezeten, op het moment dat ze er niet op staat te wachten, krijg je 40 miljoen mee. Ja, als kan jou gaan zitten. Nou, ik denk hij ja. een kop koffie en ja. een reep chocola? Nee, een kopstoot. Een kopstoot. Goed. Voor mij krijg je een fijne, een fijne gewoon een leuke kopstoot. Dank uh, uh, je wel, dus, Frank. Ja, dat, uh, uh, dat heb ik nog klaarstaan. Wat veel muziek. Ja. Nieuw Jan, met Old Man. Altijd goed. Oh. goede titel, ja, jongheid. Like a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 Van uh, Neil Young. Mooi toch? Ja, ja dat vind, vind ik wel, nee, wel Ik vind het een prachtig nummer. Ja, um, oh, ben nee. je zover, uh, Tino? Nee, uh, nee, ik had het nog even. Ik wil nog even hebben over um, dat je wel eens. Uh, er is namelijk op Was er een stukje toast. En daar was een uh, uh, de, de afbeelding van Christus op te zien, per, per ongeluk uit een. Uh, uit zo'n apparaat, weet je een ding, een, een broodrooster? Iemand had een stuk brood in een broodrooster gegooid. En dat kwam eruit en dan zag je de afbeelding van Christus. Nou, dat hebben ze in een museum ingelijst, en gedoe en getreurd. Dus eens in de zoveel tijd van wortel in de vorm van, weet ik van wat, Johan Cruijff. Er gebeuren allerlei dingen. Mm -hmm. En nu is er een mevrouw in Nederland. Die heeft een chippy verkocht. Shippie? Dat is Kim van de Wolf uit Nuenen. Nou, zij. Ja, ja op, ik ken een klimaatop. Ja, En die heeft uh, <laughs> een, een chip verkocht uit een zakje paprika-chips. Heeft ze doorverkocht voor 420 euro. <laughs> uh, Eén chipje heeft ze verkocht uit die zak. Een, op, ja, een chipje? Ja, één chipje. En maar welke vorm had het chipje? Weet ik veel. Nou ja. Ja, je uh, uh, ding een konijn. Nee, bijna goed. En dat had de vorm van een cavia. Een kavia? Kavia. Dat, dat is een papika chip. Die vond zij en die zag eruit als een kavia. Die heeft ze op de marktplaats gezet. En blijkbaar is er iemand van de Nederlandse Vereniging van Kavia's. Of een cavia verzamelaar, <laughs> of een kavia... Fluisteraar, die heeft hem gekocht voor 420 euro. Nou, daar het. zou ik wel 500 euro voor over hebben. Ja, een mooie kavia. Mooie, mooie kavia, heerlijk, mooie mooie kavia ja, prachtig, Maar wat prachtig. doe je ermee? Inlijsten? Nou ja, tuurlijk. Uh, of uh, gewoon, op, gewoon opeten. In een <laughs> ik, denk, ik, ik, ik denk wel dat je er wat mee moet doen. In een kooitje? Ja, dat zou kunnen. Maar ik, zou, ja, ik denk dat ze hem gaat inlijsten. En, uh, ja. Maar hoe de buur kan je zijn? 420 euro. Ja, normaal. Voor voor een kavia. De mensen toch? zijn toch wel heel erg uh, bijzonder. Ik zal ook eens een pakje chips kopen. Koop het is ja, dus een beetje uh, net als met die flippo's. Dan ja, wist je nooit ja, ja, ja, welke ja, ja. eruit kwam. En nu heb je chips dat je weet nooit wat eruit komt. Hm. Wat ben je aan het doen? Je met je camera aan je het, even het filmen. Je ben, wat ben je aan het filmen? Hans Botman? Hans ben Botman? je mij aan het filmen? Nee toch? Michael? Ja, echt waar. Hallo, ik zou er een filter op zetten. Vind je het heel erg? Kijk eens. Ik ben niet in de make-up geweest. Hè? Dan mag je huizen. Niet? Nee, nog, nog niet. Ik nee. <laughs> voel me een beetje Linda de Mol. Ik voel me een beetje bloot. <laughs> um, dan uh, is de, de vraag, ach jee, ik word ook nog baag. Uh, uh, ik word ook uh, uh, gefilmd. Ja, nee, nee, nee. Hey, hey, hey, kunnen we m, uh, de kolom doen of ja, niet? Ja, gooi hem er uh, Dan uh, ga ik dat uh, nu eventjes uh, doen. De kolom van Stijl. We gaan op reis en nemen mee. Het leven is vaak pet. Al een flinke tijd voor velen, dat behoeft natuurlijk geen uitleg. Maar ik doe er een klein schepje leed bovenop. Het is klein leed, maar toch. Toen ik onlangs op de luchthaven Eindhoven in het sterrenrestaurant Laplace... een klein flesje sursi kocht... zag ik een briefje met kapitale letters bij de kassa hangen... dat er op kleine petflesjes inmiddels ook 15 cent statiegeld wordt gevraagd. En dat snap ik, want het is heel verstandig en duurzaam. Al vanaf de afgelopen zomer wordt er niet alleen statiegeld op literflessen berekend. En voor de armen van geest is dat geen overbodige maatregel... want kijk me eens langs de snelweg... En zie wat onopgevoerde idioten aan kleine petflesjes uit hun auto pleuren. Natuurlijk zijn de internationale frisdankgutters direct meegaand in al hun duurzaamheid. Dat wil zeggen, ze stoppen hun watertjes en sapjes niet meer in plastic flessen. Kijk maar in de schappen bij de supermarkt. Steeds vaker verpakken ze hun frisjes en watertjes in vierkante kartonnen pakjes. Geen statiegeld. Heel slim. Maar wel heel vervuilend, want de kartonnen vervangers zijn grotendeels van plastic gemaakt. Dat zeg ik. Geen statiegeld. Heel slim. De verantwoordelijkheid ligt dus weer bij de rechtschapen burger, omdat het groot kapitaal aan bonus en premies werkt... en bomen en vissen tenslotte niet protesteren. En handel is handel. Of, zoals een groot dichter al zei... de natuur is mooi, maar je moet er wel wat te drinken bij hebben. Terug naar mijn kleine flesje, surci. Kan ik dat flesje ook weer hier inleveren, vroeg ik. Dat wist het meisje achter de kassen niet, dus kwam er een manager bij. Nee, eigenlijk niet. Bij pompstations en supermarkten kan het wel. Die Albertijn die op de luchthaven? Nee, die neemt ze niet in. Ja, eigenlijk best gek, terwijl ik erover nadenk. En na een kort wedstrijdje verbaasd kijken met de dames van Laplace... kwam ik tot de conclusie dat op geen enkele wijze... mijn petflesje kwijt kon op het vliegveld. Dus besloot ik de fles maar mee te nemen. Niet vanwege die 15 cent, maar vanwege het duurzame principe... dat is ingegeven door ons vadertje staat. En natuurlijk om te zien waar de fles uiteindelijk... terecht zou komen op deze kweesten. Onze reis voerde richting het Italiaanse Bergamo... waar vanuit historisch pandemisch perspectief... slechts het woord groot leed van toepassing is. Het lege bronwatertje was trouwe reisgenoot. Ze mocht alleen niet mee naar de kroeg en het voetbalstadion... maar we lieten haar geen moment uit het oog. En ik raakte gehecht aan kleine Soercy. Het scheelde niet veel of ik had een stoel op naam... met extra beenruimte voor de terugreis geboekt. Maar eenmaal terug in eigen land wisten de eerste twee popnachels... niet precies wat ze met de fles aan moesten. Gooi lekker weg, joh, kan het je schelen? Dan maar naar mijn eigen Albert Heijn hier in Zandvoort... en eens zien of we te maken hebben met een werkend systeem. En eindelijk, na drie mislukte inleverpogingen is het raak hier... De groot gutter neemt ook klein leed in. Kinderziektes heet het in de volksmond. Voor geen milliliter water ligt dus dit systeem. Ik maakte voor 15 cent een ceremonieel momentje... van het afscheid van de verweesde petfles. Een mevrouw achter me in de rij zocht bewust geen oogcontact. En tergend langzaam zag ik mijn kleine schoesietje... het flessenapparaat inglijden, alsof het een uitvaart betrof. En terwijl ze uit beeld verdween, neur ik je... ik zag er waarheen, waarvoor... Sursi is terug naar de bron zoals het hoort. Geloof me, er is nog een lange weg te gaan. Meen we ja, Some I dream with was fool you to do. Ooh.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 Do heeft een verse single uitgebracht. Dit was een ouderende single uh, uit uh, 2020. Ja, uh, leuke plaat. Ja, leuke plaat. En de ja. dame komt uit Haarlem. Ja, heet, dat is haar alleen maar goed. Ze heet Singa. Net zoals dan de kan kip Singa. Kan ze Net niks. als een Thaïse bier. Daar kan ja. ze niks aan doen. En, uh, als ik jou zou horen. Uh, dat, dat, dat is de artiestennaam. Oh, in, de, in het, het echte echt, echt, heet ze even van Antonep. leven. Zie ik oh, van is er ook al. Hé hey, jongens, de, de, de, de, brand, de, de brandweer moest van de week niet alleen in de Marenstraat optreden, maar ook in de Halverstraat. Oh, ja, ja dat zag ik ja. Bij ja. het uh, café anders. Ja, ze hadden daar uh, vlammetjes ja, uh, gecheveerd. Uh, wat was dat? Een kortsluiting in de frituur. Ja, je meent En toen ja. hebben ze dat proberen zelf te, te blussen: een uh, mm -hmm. nou, doek eruit. Ja, nog, nog zijn handen oh, nee, een beetje verbrand en zo. Maar je, vind... uh, ja, opeens uh, een mannetje of uh, zes, zeven gingen er naar binnen daar. een ja. Beetje rookontwikkeling, maar voor de rest viel dat gelukkig mee, want... Uh... Ja, voor het was, die hele tent in de ja, frituur. Ja. Frituur moet je natuurlijk eigenlijk afdekken, hè? gewoon het lucht eruit halen. Ja, ja. Dan, mag, ja dan mag je je sowieso. Ja, water. dat wordt een verkeerd geblust ook. Ja, je mag je geen je water op, je mag Alles mag je doen bij maar geen bij frituur. water. Hè? Nee. Geen water. Nee, nee, dat, nee. nee, dat, nee dat is hetzelfde met de elektrische autos ja. die in brand staan. Ja, die ja, moet de, je met schuim blussen en niet met water. Nee, die krijg je helemaal nooit meer uit. En bij het oude, aan de overkant, bij het oude Nuf. Ja. Wat is daar nou aan de hand eigenlijk? Daar komt een restaurant. Ja, dat weet ja. ik dat zou. In, juli, in, ik juni, weet, ik in juni stond er een, een artikel in de Stam ja. ja. In december zou dat klaar zijn. Peru-Ans, Japans, toch? Ja, ja klopt. Ja. Maar... Ja, jij bent... ik, weet, ik weet er iets meer van. Tenminste, dat is het gerucht. Het gerucht schijnt dat uh, degene die dus het pand nu uh, over heeft uh, ja, genomen... Ja. Uh, dat hij zo uh, rigoureus uh, daar uh, te werk is gaan, dat de pand eigenaar, want dat is het nog steeds volgens mij, en die uh, uh, waren daar niet zo blij ik mee. Maar het is de de verkocht dan? Of uh, volgens mij, uh, daar, daar heeft het iets... Nou, ik hoorde uh, weer geluiden dat het gehuurd is. Oh, dat weet ik niet. Dat, nee. Maar zijn nee. de filmmetjes, de eigenaar nog. Dat ja. Waarschijnlijk wel. Ja, en uh, uh, dat ze dus filmen, ja. uh, dat ze gewoon alleen maar uh, hebben gezegd joh, uh, je mag het, de zaken uh, doen, hè, uh, maar wij willen de pacht uh, som uh, ja. Zoiets. Maar en, het en dat voorzien. ze dat ze dus zodanig het uh, interieur aan willen passen. Dat dat niet in overeenstemming is met degene die het pand uh, bezit. En ja, uh, allerlei oude spullen die er nog stonden. Ja. Wat zij daarin hebben neergezet. Ja, daar waren ze wat minder blij mee. Dus dan liggen dan gaan gaan die liggen nu een beetje met elkaar overhoop. ja maar ook ook dat is het gerucht. Ze ging het, het interieur, daar moet je mee uitkijken met zo'n dingen. Uh, maar uh, ze gingen op een gegeven moment de stoelen in het interieur te koop aanbieden. En ging het geld wel naar goed doel. Ja, dat dus ja, nou, nou nou, uh, uh, ja, ja, is ook gebeurd Het is natuurlijk Art Deco, want Car Wormedam, ja. uh, die ik goed ken, die, uh, die heeft het ontworpen destijds voor uh, de filmpjes, en dat is natuurlijk, ja, die, die hebben natuurlijk al een soort, soort er zit een soort op. Ja, ja, maar dat ja, ja. is op een gegeven moment dat eruit, uh, is dat het ja. moet, als het eruit moet, dan gaat het eruit. Dat is uh, ja. Ja. Dus kan je niet het gro Groot, groot ja. aanpakken. Maar, maar je moet, uh, maar je moet. Maar kijk nou, volgens nou, mij is het nou, steeds, uh, van de dat de durf niet, Dat durf ik niet te zeggen, want Jaap zegt dat, maar ik ga niet op geruchten. Nee, ja, nou, ja, dit is het gerucht. Maar uh, dit is geen gerucht, het ziet er nu natuurlijk niet uit. Het nee, is nee, een grote ja, ja. containerbag voor de deur ja, en uh, hekken. Nee, en, maar er uh, gebeurt er nu niks. Nou, helemaal niet. Nee. Niks. Niks. Nee, nee, niks. Nee. En het ziet er niet uit, het hele terras, de puil en dingen. Maar ja, nou, ja het, is geen, het is geen reclame voor de Altstraat. blijkbaar een bouwstop even. Kan, dat kan. Maar ondertussen uh, gaat het, uh, moet je gewoon nog wel de kosten steeds blijven betalen. Dus, uh, tenminste, dat als ik het zo gehoord heb. Dus geen geruchten? Uh, ja, het is een gerucht, ja. Dit is nee. nog steeds een gerucht. Ja, je moet het wel zeker weten. Ja. Nee, geruchten een oh, gerucht hoef je we niet je zeker te weten. Nee, we niet zeker te weten. Nee. Nee. nee, goed hoor, Jaap. Blijf zo lekker geruchten. Uh. Ja, daarom zeg ik dan. Geruchtmakende zaken het al aan het over worden over <laughs> Marco Borsato. Weet je wat het leuke is aan Jaap? Die hoort heel veel geruchten. Dat is, ik ja, is waar. Ik ben zelf een groot gerucht. We staan <laughs> met de buren. Met ja. de buren, de ja, met de buren. Burengerug. Uh, burengerug. Ja, hè, ik bedoel, uh, die, die boer die uh, glad is, uh, dat noemen we burengerucht. Nog even korte dierennieuws. Ach, voordat ach, we naar de top 10 gaan. Ja, die hebben we nog niet gehad. Ja, we altijd dierennieuws. Ja, ja. Uh, dat is de krokodil komt heel vaak voor hè, in onze uh, keiharde dierennieuws. Ach. Uh, het is een man in de Filipijnen, die was in een pretpark. En die uh, dacht dat er een plastic krokodil in het water lag. Maar het bleek een echt. Dus ja. ja, precies. Ja. Die dacht er ligt een paarse krokodil in het water. Heppakee. Ja. En die deze man die dacht even: een, uh, gewoon in het water te springen en een selfie met die krokodil te maken. Maar je meent het niet. Ja. En deze man, uh, ja, die kon zich nog wel losrukken. Maar hij heeft, uh, hij heeft, uh, hij heeft zijn arm gebroken. En uh, hij moest gek worden hier en ja, daar. <laughs> maar die krokodil, krokodil die ligt, blijft natuurlijk dus gewoon heel lang stil liggen. tot hij tot wacht tot hij ja, het kan en pakken. En dan gaat die grote kaart. Deze de krokodil ja, ja. deed wat hij altijd doet. En nou, ik ben jaren krokodil geweest, ja, ja. maar ik denk dat ook. Maar je hebt inderdaad geen grote mel. Ja. Ja, uh, <laughs> weet je hoe ze die in België noemen? Wie? Krokodillen. Nou? Platbekterriers. Plotbeek Terrier. Ja, het is leuk, hè? Mag ik die niet opschrijven? Nee, ja, ja, dat op. yeah. ik wel. Gaan we nog een uh, top-tientje doen? Of, uh, we nog ja, we gaan hebben gaan nog 10 minuten. Dus, uh, dus uh, we kunnen nog een plaatje draaien. Oh, ook, als oh, is het ik heb de top dan. 10 van de grootste uitvindingen van de 19e eeuw. Dat lijkt me een heel goed plan. Maar zullen we dan ook nog een stuk muziek laten horen? Dat lijkt mij. Nou, ik niet. Laten we weer even aan Ger over nu. Crocodile Man? Staat hij over? Crocodile Rock van Elton John. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja, dat heb ik niet. Is dat zo? Crocodile ja. Rock? Ga je die uh, draaien? Ja. Nee. Nee, ja, het, klinkt, maar het, het klinkt als Crocodile Rock. Net, toch net iets anders, hè? Net iets anders. Een andere intro. Maar, maar het goed, is wel goed. bijna hetzelfde. <laughs> Gaat het over dieren? Gaat het ook over dieren? Ja. <laughs> je lult ook maar wat Tuurlijk. <laughs> ja, die vind ik de Common Valse Live, jongens, live. Talking Heads. Uh, uh, talking Heads, ja. Yeah. Oh, no, die vinden we heel veel op uh, radio 1. Talking Heads. Is dat zo? Ja. Oh, 12 uur 53. Het is maar dat je het weet. Hoe oh. laat het is. Hè? Dan, weet je hoe, dan weet je ook hoe laat het is. Wat zit je nou te doen, man, met die desinfectie? Ik zit mijn telefoon te schoon te maken. Okay. Nou, Hij is toch van je broer geweest? Die ja, die is van mijn broer geweest, maar die gebruikt hem niet meer. Nee. Oh. <laughs> ja, die kan niks meer horen. Nee. Nee. nee, dan houdt dat op. En hij ligt buiten ook. Los. Hij ligt buiten, hij heeft een tuintje op zijn buik. Ja. Nee. En wij uh, verzorgen dat tuintje. Ach, Regelmatig. Ja, dat is uh, mooi. Mm. Hebben we hebben mm. heel mooi allemaal bloemen neergelegd. Ik heb een nieuw, uh, nieuw uh, grind ingelegd. Oh, echt? Ja. Wij gaan ja. daar... Maar uh, oh, we op de algemene. Algemene, hier. echt? Nou, dan worden er een hoop hoopgraven wat... goed onderhouden daar. Hè? Ja, maar dat is. Uh, uh, uh, uh, en die mensen zijn ook hartstikke vriendelijk. En je ja, kan een kruiwagen ja, lenen. En je, kan een, uh, en je kan dingen ook uh, um, uh, afvoeren via hun. Ja, dus het is een, een, een uh, goede organisatie. Ben jij nog bij die lichtjes bijeenkomst geweest? Ja. ja. Die, die was ook imponerend, Ja, of was je? ook imponerend. Was ja. het voor jou de eerste was zielen, toen, of niet? Nee, het was niet de eerste filo. Mijn, mijn ouders lagen er natuurlijk al. En uh, mijn, mijn broer wilde daarbij. Alle zielen, ja. dus dat is kon. steeds meer in zwanger. dat is heel Mexicaans. Ik ben tien jaar geleden ja, ja, ja, begonnen met uh, Free, free Brandy bij de KRO, dat ja. wordt elk jaar nog steeds gedaan. En er dus wordt het echt een Mexicaanse, uh, ja. Dia de dierlast Muertas, waarin we allemaal met alle zielen. Er wordt veel meer gedaan op begraafplaatsen nu, ja. lichtjes. En ik vind het een heel mooi, ja, uh, zeker. Ja. Ik ben een keer in Japan, in uh, Tokio, in een begraafplaats geweest. Nou, dan weet je niet wat je ziet. Daar's, daar zijn zoveel mensen aan het werken om die graven. Ja. Ja. Uh, Aan oh, vrouwtjes. Oh. En, uh, ja, het is echt heel, heel imponerend. Is je top 10 uh, beroemde begraafplaatsen? Nee, nee. de top 10 uh, die ik heb is een uh, top 10 <laughs> ja. van de ja. grootste ja. uitvindingen van de 19e eeuw. Oh, nee. okay. Nou, De auto. Nou, die zal ongezwijfeld ja. blijven <laughs> staan. Dat is de nummer 1. Hans. Oh, sorry. <laughs> <Hans>. oh, hallo, <laughs> mag te raden, of niet? Wij <laughs> mogen raden, ik weet van niks hè. Ja, maar je raadt meteen de allereerste. Ja, nou ja. De, auto, ja. de, auto. Ja. de auto. De auto hoofdprijs. Ja. Nee. Dus nou, dus laten we dan maar dus beginnen met dus nummer 10. 1800 tot 1900 is dat dus, hè? Ja. Dan ga ik ervan Je door. zei het toch? De ja. 19e. 19 ja. ja. 19. ja. Dus ja. van 1800 tot ja. 1900. Ja. Ja. Dus er zit geen vliegtuig bij. Nee. Ja, wij mogen altijd raden, toch? Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. Ja. Wat staat er op 10? De, de, de drukpers. Bijna. Bijna. bijna. bijna. Echt waar? Ja, ja bijna. bijna. Telefoon, typisch. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Een schrijfmachine. 1876, 18, uh, 18, uh, okay. 67. 1867. En dan is het op negen staan waarschijnlijk het schrijfmachine Lindt. Onder... Nee, <laughs> hey, maar weet je wie het gedaan heeft? Remington. Nee, oh. Henry Mill een remail? Okay. Het idee van de tijd, die heeft het gepatenteerd. Nou, Remington, inderdaad. Ja, Iets, we hebben we eigenlijk uh, op een Remington. Ja. En dan hebben we IBM met dat, met dat tolletje. Ja, met het bolletje. Met het tolletje, ja, dat is een mooie was ja. dat. Ja, ja. ja, mooi. Ik heb nog gebruikt, gebruik hoor, dat is een schrijfmachine. Ja, ik ja, nou, ook, okay, ja. maar doorslaan met die echte toetsen. Ja, is steeds Doorslaan van die IBM. Hé jongens, op negen? Geen idee. We hebben nog steeds elke dag maken we de computer. Nee? De telefoon? Nee? De camera? De camera. Oh. De camera is uitgevonden in 1888. En uh, ja, dat was natuurlijk een uh, bijzonder... Uh, Wie vond uh, hem uh? George Eastman. Ja, Pionera. van Eastman, van Eastman van Kodak. Eastman Kodak ja. Ja. Linda Eastman, de kleindochter. Nee, is dat, dat is tram, geen kleindochter geweest. Toch? Nee, zij was geen kleindochter van Eastman. Maar ze zat in de Kodak-familie? Nee, ze, hoorde, ze heette zo. Oh. Eastman. Dat oh. was enige... Maar ze was niet van de kodak nee, was niet van de oh, okay. Dat heb ik al een keer uitgezocht. Oh, Dat vond ik dan ook. ook wel Fijn. een Naar de camera? Leuke... Nee, ja, de camera op uh, negen. Op acht, wat denken jullie? Geen idee. We hebben niet zo heel veel tijd meer, hè? De oh, pen. Nou, de tijd in De balpen. De elektrische batterij, jongens. De elektrische batterij. Dus zeg maar de batterij. De batterij. Ja, ja. 1800. Nou ja, de batterij is natuurlijk nu uh, uh, populair. Dat is op acht. Populair, op negen, dan negen dan op zeven, waarschijnlijk Easy Toys. Want die hebben ook batterijen. Het is <laughs> <laughs> dus 19e eeuw, hè? e nou, eeuw, ja. eeuw, hè? Oh, toen was het een februari. Een jute ja. zak met drie kippen erin. Precies. Ja. Ja. Hé, <laughs> hey, en de, de, hoe heet het? is van uh, Volta, hè? van, meneer, ja, van meneer, Volta, meneer Volta. Ja, van van Volta. Alessandro Volta. Ja. 1880. Op uh, 7. Ja, ik zie hem. Ja, de nee. de, de niet-machine. Nee. Niet oh, nee. nee, dat is hem niet. De telefoon, jongen. Ja. De, telefoon, de, telefoon. En de telefoon. Graham Bell. Graham Bell. En. krijg een eerste punt als dat, dat dan de weet. De ja, nee, inderdaad. De telefoon is ja, jij kan meekijken. Uh, nee, ik zie alleen de, de telefoon. De ja. telefoon. Kijk, dan kijk de andere kant. Voor <laughs> iedereen beter? Ja, het zijn is, is een aantal mensen die zich daarmee bemoeid hebben. We hebben nog twee minuten, Gert. Dus we moeten nog even opschieten. Op zes ja ja het ah, is ook te vergelijken met, met een krant ja, 1837 ja, en dat was uh, ja natuurlijk uh, op vijf ja, dat is ah, ook een hele mooie vind ik wel een mooie dat is uh, we spreken bij de af, we spreken af bij de, de... roltrap de... <laughs> ja. 18, <laughs> 1859 achter elkaar kwijtraken. spreken <laughs> <De eerste laughs> met de roltrap door meneer rol oh nee meneer Meneer heeft dat op vier ja ja uitvinding Meneer Pemberton. Nee, ja met een petvlees. Ja, meneer Pemberton voort, heeft ja, French wine, co uh, co uh, coca, coca French wine coca. Coca Cola, Coca Cola. Op drie. Ja. Ricky 70. Ricki, Ricki, nee. uh, Even kijken, was het Rickleys? Nee, dat was Kaugum uh, werd gemaakt door Thomas Adam. Calum. Ja. Kaugum. Ja nog een minuut. 1 ja. minuut. Eén Zit minuut. op 3. Jongens, we hebben toch tijd zat. Nee, nou, hou nou toch op. Na de roltrap iets anders wat omhoog naar beneden gaat. De Top. lift 1852. <laughs> en op één. En ja, Hans, Hans, Hans al gehad. Hans op één. Ja, ja die Hans wat, Botman, wat, die moet je niet niet meteen het allereren. mijn niks Dat ik ook De auto. Op, de auto natuurlijk ja. De auto. Ja, op ja één. Mercedes. Ja, dus de uitge... auto op. Wat mannen één, mannen De noemen. lift op 2, kauwgom op 3, Coca-Cola op vier. Wat voor wereld leven wij. de vroegste auto werd ooit uitgevonden door Fardier uh, was de Fardier die door Nicolas Q. God werd gebouwd? Ja. Oh ja, dat was nee, de eerste. En daarna hebben we Daimler geworden. en maar. Ja, Daimler uh, Benz. Uh, ja, ja. ja. ja het zijn Mercedes. Dus. Je hebben zich er allemaal mee bemoeid. Nou, tot no. de volgende. Nou jongens, ja. tot volgende week. bedankt voor het lachen. heel ja. leuk. Tot volgende Hè? week. Blijf gezond en uh, vooral vrolijk.